Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. China koopt steeds meer chipmachines die het Nederlandse bedrijf ASML maakt. ASML verdiende daar het afgelopen halfjaar bijna 5 miljard euro mee. En dat is twee keer zoveel als een jaar geleden. De laatste tijd hebben Europa en de VS juist afgesproken dat de verkoop aan China binnenkort beperkt moet worden. En dus laat China nu nog snel wat in... Amerika denkt daarom na over nog meer beperkingen, vertelt tech-redacteur Nando Castellijn. De boodschap die de vers af wil geven, wij zijn niet tevreden met de huidige restricties. We willen daarin verder gaan. Dit dossier speelt echt al, uh, al een aantal jaar, al sinds 2019. En je kunt je voorstellen dat ze in veldhoven waar ASML zit... zo langzaam een aantal een beetje klaar zijn met die eeuwige discussie over nog meer beperkingen. De EU en Amerika zijn bang dat China met die machines chips maken... die ze voor militaire doelen kunnen gebruiken. Een brand vlakbij het station in de stad Groningen. Het vuur woedt op een plek waar nu nog wordt gebouwd aan het nieuwe busstation. En voor zover bekend zijn er geen gewonden. Waarschijnlijk staat er isolatiemateriaal in de fik. En blussen is volgens de brandweer lastig. Door de brand rijden er op sommige stukken in Groningen tijdelijk geen treinen. Langs de snelweg A20 bij Moordrecht zijn twee niet ontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Tijdens de oorlog was de spoorbrug daar een belangrijk doelwit voor de geallieerden. En de bommen worden in november onschadelijk gemaakt. De weg is dan afgesloten voor verkeer. De ouders van Chelsea hebben eindelijk hun held gevonden. Zondag ging het meisje kopje onder in een vijver in Zuid-Laren. Een onbekende man redde haar uit het water en ging er daarna vandoor. De ouders van Chelsea wilden hem bedanken en deden een oproep. Daarna meldde Arjen zich toch maar... Zelf vindt hij zijn actie namelijk niet zo bijzonder. Hij was gewoon op het juiste moment op de juiste plek, zegt hij. Een meisje die loopt richting een vijver waarvan jij en ik zullen zien dat dat een vijver is. Ja, zij zag dat waarschijnlijk gewoon als gras, rent door en valt in het water. En uh, ik spring uit de auto en ik uh, spring ook in het water. Nou, hij stapte daarna snel weer in zijn auto en reed er vandoor, omdat hij zelf ook wel zin had in droge kleren.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 Ook het op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom bij het tweede uur van Duifzaag. De week door. Ik heb mijn zaag alweer in de auto. Want ik heb de week al doorgezaagd. Je kunt wel maar verwachten, natuurlijk gaan we houden. En uh, ja. Dames, als u in verwachting bent, misschien verwacht u vandaag de baby wel. Kan allemaal in Nederland en daarbuiten. Hoe ja, la, la, la. Ja, la, la, la. hoor, ik ben een goede bui. Ja, dan zit u in de moeilijkheden. Heeft u het, uh, heeft u het moeilijk schulden in kassoburo's? Weet ik veel allemaal. Namens uh, mijn uh, goede collega Hans Wassenaar. Die kent u misschien niet, of misschien ook wel. Ik hoop dat u hem wel kent, want die uh, verzorgt ook prachtige programma's. En uh, Hans, die zegt van uh, als je in problemen zit, let it be...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 Though they may be parted There is still a chance that they will see Let it be, luisteraars. Kort geleden, luisteraars, was het wet, wet, wet, wet. Nu is het sunny, sunny, sunny, sunny. Maar ik hou het even bij wet, wet, wet, wet. Maar het voordeel was, luisteraars, tijdens het wet, wet, wet, wet, het natte weer, liefde was overal. I give mine to you. I need someone beside me in everything. Love is all around. Wet, wet, wet. Not, not, not. Nou done. Nee, natuurlijk ja, dus, is het wel done. Ik heb hem zojuist voor u gedraaid, dus daar uh, kunt, uh, kunt u niet meer omheen. Ik heb een boodschap, luisteraars. We hebben de er klaar voor? Ja, bent u er klaar voor? <laughs> ja, denk ik niet maar uitlachen, joh. Uh, uh, uh, de boodschap is gericht aan alle jonge lui van Nederland... Nou, nou, nou, nou, is dat lang geleden mensen, He? is dat lang geleden. Dat ik een goede boodschap heb gegeven, nou. Daar komt die. Daar komt die goede boodschap, is namelijk van Cliff Richards en alle jonge mensen in Nederland.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 Some day when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Once in every lifetime. This oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see? That young dreams should be dreams together, and young hearts shouldn't be afraid. And some day. The young ones of our own. Ja, grote geweest, de jongens. En dit klonk zo fris en fruitig, luisteraars, omdat het een... Splinternieuwe, uh, nou Splinternieuwe, dat is nog een tijdje geleden opgenomen, maar wel natuurlijk met een prachtige nieuwe digitale techniek. Uh, daarom klinkt zo, zo, hij uh, ja, zo warm. Uh, tijdens een reunie van Cliff Richard en zijn shadows, opgenomen uh, de CD Reunited. Onthoud die naam, Reunited. Als u die CD wil bestellen, kan het allemaal hoor bij uh, vierkant.com en uh, scheef.com En uh, nou kom kom, kom er tijd. Hey. Ja, als het komkommertijd is, dan wil je meer muziek horen. Dus dan, ja, nou ja, allemaal slapgelul, uh, Ik <laughs> Hoor dat er wel steeds mensen op hun luie nest liggen. Ja, dat kan niet hoor. Kom op, eruit. Een beetje op je bed, op je bed liggen, meuren. dat kan toch niet. Hartstikke mooi weer. I get up, I get up. Get out of your lazy bed. Ever do it. Before I count to three, step to it baby. She goes out every night to the mountain is light and she sleeps all day. So come on, I get up, I won't see you again. I'll drag you out. good door mijn dochter. Ze vraagt papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg, ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waarom ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde... Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan? Het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren. Dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter. Denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken. En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan, pluk de dag en tel je zegeningen, tel je zegeningen, tel, tel. Tel de sterren voor haar, tel de sterren voor hem daar, tel de sterren voor mij, als je wilt zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor vrienden, al die sterren van mij. Al die sterren van ons, al die sterren van liefde Zie te veel mensen stressen, hoor ze zeggen bla bla bla Dus ik denk laat mij maar lekker traal la la la la Laat mij maar lekker lopen Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel een te veel Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je licht op je sterf bent? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar. Zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerein. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. We verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt zal ik er voor jou zijn. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor vrienden. Al die sterren van mij. Al die sterren. Al die sterren van liefde. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hem daar. Tel de sterren voor jou, ik, tel de sterren voor mij, ik, zal er altijd voor jou zijn, zal er altijd voor jou zijn. Al die sterren van ons, al die sterren van liefde, al die sterren van liefde. Tel de sterren, al die sterren van Laat ons tellen, al die sterren van liefde. Alsjeblieft, zo mooi, zo mooi gedaan. Het is niet het liedje, het is niet de zanger, het is de tekst. Dank je. Ja, jij ook bedankt uh, Stef Bos. Even een uitstapje naar uh, wat actueel is. Uh, kom natuurlijk uit het programma De Beste Zangers van Nederland. Stef Bos met uh, sterren tellen. Ik vind, een mooi, ik vind het een mooi nummer. Dus ik denk, ik, ik laat u me even uh, daarvan meegenieten. Het, het is uh, bijna uh, half elf, luisteraars. Tijd om weer even lekker te lachen. Nou, uh, ga er lekker voor zitten. Ga er voor staan. Ga, ga lopen met je wort, maakt me allemaal nou niet uit. Als je maar luistert, hier is uh, Herman Vinkers. De vakantiereis verliep niet al te voorspoedig. De moeilijkheden begonnen al op Schiphol...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 Ja, je moet je mond. Bazel. Zurich. <totstuk> Basel of, Basel of Zurich. Maak het nog uit, dat blijft kloor. Dat vind ik zo op. nu. nu eens.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 Hoe voelt u zich nu? Ik zeg ja. Ja, nee. Niet waar voelt u zich nu? Hoe? Nieuvel. Ik zeg nou, ik heb nogal last van drijven. Hoe bedoelt u van drijven? Ik zei, nou gewoon een beetje drijven. Bedoelt u overdrijven? Of ja, wegdrijven, afdrijven? Nee, niet speciaal.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 dokter Dokter even serieus. Meet je daar? Geen suiker? geen suik. Nee, schudde de dokter. Nee. Nu zei er ook al niet zoveel, want de dokter schudde voortdurend van nee. De hele dag schudde de dokter van nee. Ik dacht daarom dat de dokter misschien de ziekte van Parkinson had, maar ik heb het de dokter gevraagd en uh... <totstuk> ik zeg dokter, dokter, ik kom toch niet gelijk in de rolstoel, hè? <totstuk> nee, zegt de dokter. Nee, dan zult u wel vermoeden sparen, denk ik. <totstuk> Kijk. Wat...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 Dat vind ik zo knap gemikt. You never know to us anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like be We'll be down on oh, Ik had natuurlijk beloofd dat ik nog een uh, mooi nummer zou draaien... van de Righteous Brothers uh, live in, uh, in New York opgenomen. Een prachtige cd. Uh, ja, de mannen zijn wat ouder geworden... maar die stemmen die zijn volgens mij nog uh, redelijk uh, actueel uh, te noemen. Want uh, ik hoor eigenlijk uh, niet zoveel verschil met de mannen. Uh, zoals ze dat uh, vroeger allemaal ten gehore brachten, Lois de Roars... Uh, nou, we hebben net even gelachen met Herman Vinkers. Dag niet gelachen is een dag niet uh, geleefd, zeg ik altijd. Uh, ik ga nog een, uh, een leuke draaien van de, van de Beach Boys. En dat doe ik alleen maar, luisteraars, omdat ik daar fan van ben. Dat rijmt ook nog. En dan zult u vragen, ja, welke ga je dan draaien van de Beach Boys? Nou, uh, ik ga het opnieuw doen. Oftewel, ik doe het again. I'm met die uh, nummers uit de jaren 60 dat is allemaal zo kort duur voordat je het weet moet je alweer alert zijn om het volgende plaatje op te de, op de starten nou we gaan nog een oudje draaien van, uh, van de Beitels de Beitels met uh, From Me me to you. chacun peut me voir wow. Je suis partout à la fois in en mille éclats de voix autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon Celles qui ZANG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 Then I promise to show you a photograph Ik ging trap op de Wabakapan Ja, ja. Ik viel ook op zo'n uh, drumkorps gezeten. Liep ik uh, als concertamboer tussen het koper in. Dan moest ik op een snaartrommeltje uh, slaan. in de straten doorlopen met een kepi om enzovoort. En, ja, dat was het begin van mijn drumcarrière-luisteraars. Echt gebeurd, waar gebeurd. Deze is voor Caroline van de Plus. Zou wat met te zijn met onze Carolientje. Carolientje van de BBB. Eh, deze draai ik speciaal voor haar. En dat waren natuurlijk de fortunes. De gefortuneerde. Eh, in de jaren 60, Zeer gefortuneerd geraakt. Door eh, talloze hits. You've got your troubles. and I got mine. Nog steeds hoor. En uh, ja, luisteraars. Uh, lekkere muziek alleen maar weer vanmorgen, vindt u ook niet? Bent u blij met me of bent u niet? Nou ja, als u niet blij met me bent, moet u schrijven. Dit uh is The American Breed. je zelfvertrouwen, luisteraars. Je moet meer zelfvertrouwen hebben, want ik ga garanderen, luisteraars. You got it. Ik heb Roy Orbison gevraagd om dat te willen bevestigen. Every time I look into your loving eyes I see love that money just can't buy You are here to stay Anything you want, you gotta do Dat was een hoor, Roy Orbison, you got heb ik nou, maar 50 seconden luisteraars. En daar kan ik weinig meer in uh, betekenen als het om muziek gaat. Ja, ik kan natuurlijk een plaatje opzetten, maar dan wordt hij halverwege... wordt er zijn nek omgedraaid en dat gaan we niet doen. Inmiddels hier binnengekomen mijn goede collega Hans Wassenaar. Hans, goeiemorgen man. Goeiemorgen. Uh, een beetje hard schreeuwen. Dan, dan horen de mensen hier... Ga jij ook lekker een muziek draaien? man? Altijd, Hetzelfde als jij. Oh, kijk, oh, het krijgt een vervolg. Nou, ja. eigenlijk wel. Nou, is alleen maar gezellig, want uh, ja, de muziek waarin Hans en ik zijn groot gegroeid, zit ons in het bloed. En uh, daar doen we ook nooit afstand van. En we hopen ook u daarmee uh, een heel groot plezier te doen. Ik ga even afhaken, want het nieuws komt er aan, luisteraars, maar zo direct. Na de klok van 11 uur ben ik bij u terug. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.